Mark Visser met het NOS Journaal. De crisis in Oekraïne kan alleen worden opgelost door met elkaar te praten. Dat zei president Poetin tijdens zijn jaarlijkse tv-optreden... waarin hij ingaat op vragen van Russen. Hij wees erop dat de Oekraïnse regering om tafel moet gaan zitten... met de Russisch sprekende bevolking in het oosten van het land. Verder zei Poetin dat het overleg tussen Oekraïne, Rusland, VS en de EU... van vandaag in Genève heel belangrijk is. De Westen zegt dat het Rusland achter de onrust in Oekraïne zit. Poetin noemt dat totale onzin. Sinds de dodelijke schietpartij, drie jaar geleden in Alphen aan de Rijn, zijn er minder wapenvergunningen verleend. Blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar kregen ruim 75.000 mensen een vergunning, 2000 minder dan in 2012. Er waren minder aanvragen, werd vaker een vergunning geweigerd en er werden meer vergunningen ingetrokken. Na de schietpartij in Alphen werd besloten om mensen die een wapen willen strenger te screenen. Zo wordt er volgens de politie gekeken naar crimineel gedrag, agressie en extreme uitingen van radicalisering. Holland Casino heeft het afgelopen jaar 22,3 miljoen euro verlies geleden. Nooit eerder heeft het bedrijf zoveel geld in een jaar verloren. Holland Casino moest bijna 18 miljoen euro opzij zetten voor de kosten van een reorganisatie. Daarnaast werd 10,5 miljoen euro afgeschreven op rentederivaten. Dat zijn financiële producten waar ook veel MKB bedrijven verlies op leiden. Verder daalde ook het aantal bezoekers en de bezoekers die wel kwamen gaven minder uit. Holland Casino schrapte dit jaar 150 tot 200 banen.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 Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza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 Met nu CFM LUNCH. Handvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, goedemiddag. Donderdag is het vandaag. Donderdag, ja. De davelende donderdag op CFM. Om 12.02 gaan we CFM lunch doen, natuurlijk. En straks de Muziekboulevard. En. Uh, live natuurlijk. En. Uh, nou, de hele dag is er live radio vandaag. Dus. wat wil je nog mooier hebben? Welkom, welkom, welkom, welkom. Tot, uh, Zandvoort en omstreken. En ook daarbuiten, overal waar u luistert. Als u luistert, gezellig. Het is witte donderdag vandaag. U nog weet wat dat betekent? Ik niet meer hoor. En uh, morgen is het Goede Vrijdag. Ja, ja dat is toch eenmaal zo. En, uh, morgen is het wel uh, uitermate sfeervol. Want eerst om 8 uur krijgt u een uh, voorbeschouwing op de Matthäus Passion. En die wordt dan live uitgezonden tussen 9 en 12 uur morgenochtend. Dat gaat Albert Jan Vos doen samen met Rob Harms. Dat wordt echt mooi. Ik heb ook gezien welke uitvoering ze gaan nemen. En dat is een prachtige uitvoering. Het een hele mooie uitvoering. Uitvoering van uh, een van de autoriteiten op barokmuziekgebied in Nederland. Een man die daarna streeft om, uh, na onderzoek natuurlijk, uh, het stuk zo origineel mogelijk uit te voeren. Zoals het dichtst bij de manier waarop Bach het in de tijd bedoeld heeft. Dat is uh, Ton Koopman. Ik vind, dat zelf... ja, ik, vind het... ik vind die man een autoriteit. Ik vind hem geweldig. Morgen is dit programma ook in een apart sfeertje. Want um, om een beetje in uh, de sfeer van de dag te blijven... om het zo maar eens te noemen... Um, gaan wij... dat hebben we vorig jaar ook gedaan en dat doe ik dit jaar weer... Uh, gaan wij daarna de hele musical Jesus Christ Superstar uitzenden. De originele versie van Andrew Lloyd Webber en uh, Tim Rice. Met Ian Gillen van die Purple, Murray Head. Uh, Yvonne Ellemann, Michael Dabo. En nog heel veel andere bekende mensen. De originele uh, eerste versie ervan is niet van de film. Niet van de latere musical. Nee, de originele LP versie. Dat draait hem niet van LP. Want ik heb hem toevallig ook digitaal gevonden. Maar het is wel uh, die versie. Die eerste versie. Die mooie versie. De mooiste versie vind ik persoonlijk. Dus dat doen we tussen 12 en 2. Gaan we hem dus helemaal uitzenden. De hele musical. Jesus Christ Superstar Dat is morgen. Hebben we natuurlijk straks om half één het Regio Nieuws. Kwart voor één het recept van de week. NOS, het NOS Nieuws om 1 uur. En dan kwart over één als alles mee zit. Hebben we de um, vacature. De vrijwilligers -vacature van de week. Half 2 weer het Regio Nieuws. En kwart voor 2 gaan we nog even contact zoeken met uh, Dolly Tempierik Die aanwezig is bij de opening van de kinderkunstlijn. Op het circuitpark van Zandvoort. En zij zal ons even uh, live in de uitzending bijpraten daar van uh, deze gebeurtenis... wanneer de kindertjes... die uh, vandaag op het circuit mogen... Uh, hebben we gisteren gehoord... van Marian Rebel... en uh, we gaan uh, dus straks dan even live... een uh, verslagje van krijgen... hoe dat allemaal gaat gebeuren. Straks dus... om uh, kwart voor twee doen we dat. Ja, en verder hebben we gewoon... natuurlijk gewoon lekker veel muziek. Ja, dat heb ik nog een keer... Ja. Ja, deze hadden we al een stukje gehad, natuurlijk, want het liedje is niet goed. Maar goed, dat maakt niet uit. Een stukje van Steam en... Uh, na, na, na, na, hey, hey. Say, goodbye. Juist, dat wist ik. Dus Elvis Presley, Don't Be Cruel. You know I can be found. Sitting no home all alone. If you can't come around. At least please tell me. But Don't be cruel. To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 Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who our heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel. Tijd weer ZFM. Wat u je dan niet gebrouwd? Hey, mama, waar is mijn pils? mijn jij ben ik krit. Mama wordt niet. Witte van de ogen Dat draait m'n de kop Dan spring ik op de zofel En dan schreeuw ik in het rond <tie> Mama, wat is die pils? M'n pilsje ben ik kwiet Mama, wat is die pils? M'n pilsje ben ik kwiet Heb niemand aan mijn pils gezien Ik lust er wel een stuk of tien Mama, waar is die pilsje dan? M'n pilsje ben ik kwiet hey! Mama, waar is m'n pils? M'n pilsje ben ik weet. Mijn pils is maar je kweet, zeg ik dan. Heb niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk of tien. Mama, wat is mijn pilsje dan? Mijn pils is maar een kweet! Ja, het is nog erg als je je pilsje kwijt bent, hè? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ja. Ja, u laatst het nog steeds CFM, CFM luncht. En dit is sucky blue. Maar ja, de vorige was normaal natuurlijk. Kan je het bijna niet missen natuurlijk. Mama, wat is mijn pils? Talking Blue and Venus! Blue, Nummer 1 in Amerika in 1969. Hoe je het? Ah, er wordt geklapt. Dat is altijd wel lekker. En nu let's back Phil Collins en Phil Collins Big Ja, dit is wel mooi hoor, dit. Het is... Uh, u kent dit nummer natuurlijk allemaal van Phil Collins, maar... Dit is wel leuk, want dit is een, een uh, instrumentale versie van dat nummer. Studio heet het. Maar nu gespeeld door, u hoorde het al, de Phil Collins Big Band. Luister maar. Dit is lekker. Dit is echt heel leuk. Big Band, Een hele andere versie dan u natuurlijk gewend bent, maar ik vind dit wel mooi om dit eens te laten horen, hoor. Dit is een Phil. Ik vind het zo mooi, want uh, ik heb dat uh, daar is toen ook ooit een keer een, een special van geweest uh, op de tv. Dat heb ik toen gezien en dat uh, dat was heel de moeite waard, want uh, Phil Collins kan geen noten lezen en toen moest hij dus op een gegeven moment uh, moest hij dus uh, moest hij moest hij dus dat meespelen met die, met dat grote orkest. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal uh, strakke arrangementen. Dat is strak gearrangeerd, dus daar kan je niet zomaar even wat aan klooien. dat gaat natuurlijk niet. Maar uh, het leuke was om dan te zien dat hij dus Phil, die had een heel eigen notatiesysteem bedacht waarmee hij dan toch in ieder geval het arrangement kon weergeven. Dat is een geweldige special was dit en er is een dvd van. er is een dvd van, is ook een cd van en daar hoort u dus nu een stuk van. Phil Collins Big Band live opgenomen in Parijs en dat nummer dat heette dus Soe Soe Studio. Ja. Ja, we laten ze nog even klappen en dan gaan we gewoon muziek draaien. Now every other night we spend together. And all I wanna do is give her pleasure, yeah. dat ze niet van jou het Chris Kapp. Oh ja, we moeten met het nieuws doen. Maar ik heb heel vergeten de jingle klaar te zetten. Nou, komt zo. Goed. We gaan eerst deze nog even doen. Upside Down. Dat is een heel lekker plaatje hoor. Van Jack Johnson. Nou, dat mag nog wel even voor het nieuws.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 Is Jack Johnson Upside down heet het. het liedje. Mooi liedje trouwens. Lekker. Het swingt, vrolijk. Beetje zomers en zo. Nou, daar houden wij wel van. Natuurlijk. Um, even kijken hoor. Moet we er nou ook weer... Oh ja, daar moet ik weer bezig. Al die knopjes. Je wordt er toch doodmoven. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela. Tijdens een extra raadsvergadering. De eerste in...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 Dat heeft echter niet geleid tot meer afkeur, afgekeurde vergunningen. In 2013 werden 32 van de ruim 33.000 vergunningen afgekeurd. In de afgelopen zes jaar werden ruim 3.000 meer wapenvergunningen afgegeven... dan in de periode daarvoor. Dus het wordt niet echt veel veiliger wat dat betreft. Er was dit jaar toch een milde griepepidemie in Nederland...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 De reden voor deze actie zijn werkzaamheden aan het spoor. Dus als u. Uh, plannen had richting Uitgeest, uh, dat wordt met bus. En tot slot het weer. Het weer in Zandvoort. Vandaag is het aanvankelijk vrij zonnig, maar langzaam raakt het bewolkt. Door de matige. Matig tot krachtige wind voelt het beduidend frisser aan. Toch kan de temperatuur nog een aangename 15 graden bereiken. Vanavond is het bewolkt en gaat het regenen... en de wind draait naar het noordwesten en is vrij krachtig. De temperatuur zakt daarbij naar 7 graden... en morgen hebben we meer weer met de verwachtingen voor het paasweekend. Tot Tof, zover. toch weer een zalige gedachte... Hè? dat je uitgerekend in het paasweekend, de, de, paas, paasweekend uh, ligt. Hoe idioot kun je toch zijn? Maar ja. goed. Kensington. En Streets. Hansington. Vorig jaar doorgebroken ook dankzij 3FM en zo en uh, het, het, het, het glazen huis. Um, en dit was een nieuwe single en die heet Streets. Het gaat lekker vandaag donderdag. Eh, ze, het is vandaag eh, de daverende donderdag van CFM. Hè, want de hele dag hebben we live radio. Dat eh, begint al vanmiddag om 12 uur natuurlijk. En straks eh, Bart van der Meer met zijn, eh, zijn muziekboulevard en dan Hans met de muziekboulevard. En dan vanavond natuurlijk daverende 30. Nee, wat zeg ik nou? <laughs> wat zeg ik nou? Voor ons in. Vanavond natuurlijk Alternative FM en natuurlijk ook niet te vergeten eh, Tussen App en Vloed live met Cheryl Duijf. Dus het wordt Lekker dag hier vandaag. Wij gaan voorlopig even door tot twee uur. En zoals te doen gebruikelijk op uh, donderdag... gaan wij nu eten. Oh ja? Ja, we gaan eten. Oh. We gaan gewoon eten nu. Mm -hmm. Ja. Zijn dat zes gangen? We nu met op tafel. <laughs> Albert-Jan is er ook. Die wil ook wel een gangetje.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 facebook.com. Zandvoort Lunch. Waren we er al? Ja, oh. lang al. <laughs> Mooi zo. Nou, ik heb voor vandaag uh, een uh, recept: uh, roerbakspruitjes met Ja Jawel. Oh, daar zit <laughs> hier er hier eentje te kwijlen. Daarvoor heeft hij nodig 25 gram boter, 2 runde braadworsten, 1 kleine gesnipperde ui, een teentje knoflook, een pak diepvries en een bak gekruide aardappeltjes. En dat is met rozemarijn. De bereiding gaat als volgt. In de koekenpan de helft van de boter verhitten en de worsten in ongeveer 15 minuten op matig vuur gaar bakken. Ondertussen in een wok ui, knoflook en de rest van de boter. in de rest van de boterfruiten. bevroren spru spruitjes door de ui scheppen. en ongeveer 5 minuten op hoog vuur roer bakken. aardappelpatjes erdoor scheppen. en het geheel nog 10 minuten al omscheppend bakken. vervolgens de braadworst uit de pan nemen. in plakjes snijden. en de laatste paar minuten nog even meebakken. met de spruitjes en aardappeltjes. Het gerecht op smaak brengen met wat zout en peper en over twee borden verdelen. Eet u smakelijk. En uh, een extra tip hierbij. Als u van uh, een iets pittigere smaak houdt, kunt u de uh, braadworst vervangen door rookworst in plakjes. En deze bakt u de laatste 10 minuten mee met de aardappelpartjes. En de kosten van dit recept zijn ongeveer 7,50 Zo. En het is voor twee persoon. Ook dat nog? Ja. Een 3, 5, 7, toch? Ja. eentje voor 3,75 de man. Ja. Nu hoef je niet van naar de voedselbank. Toch? Nee, wou ik maar zeggen. Oh, zo die zit hier helemaal te kwijlen hier aan de tafel. <laughs> je bent wel van, oh. Ik weet wel wat, wat Maris krijgt. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, gezellig, heerlijk. Uh, ja, ik ken die receptjes, dames en heren, want ja, ik, ik moet ze altijd eerst proeven natuurlijk. Ja, uitproberen ja. hè. Dus als ik er op donderdag niet meer ben, dan weet u waar het dan ligt. <laughs> nou, je hebt het tot nu toe eerder keer. Ja, nog dat overleefd. doen we je nog overleefd. Maar, ja. Goed, zullen we weer muziek gaan nee. draaien? Ja, zullen we het doen? Ja, ja laten we dat maar doen. Hak dan de burk. Samen. ook de Ane met hun nieuwe single. En uh, dat, dat heet Samen. En samen vier je ook je verjaardag. Natuurlijk, als je verjaardag bent vandaag, maar vier je dat lekker samen. verjaardag dan heb je morgen maar spijt en van alle mensen die jarig zijn vandaag eh, van harte hè. hier is bluf spijt heb je morgen maar hier is zijn er niet van ik weet dat lekker iets. schepen branden weten dan Dat het lekker is Kun je zingen, zing dan Wil je springen, spring dan Doe geen dingen in je hoofd lijven en leden Breng je naar de grens Ik weet dat het lekker is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 Met Justin Timberlake en uh, Not A Bad Thing gaan we naar het nieuws van 1 uur. It's not a bad thing, we fall in love. En dan zijn we terug straks natuurlijk met de vrijwilligers van de week. Kwart over 1, half 2 het Regio Nieuws. En uh, om kwart voor 2 nog een kleine reportage van Dolly over de opening van de kinderkunstlijn op Serraquie -park, Park Zandvoort. Tot het nieuws dus Justin Timberlake.